2 uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbeth Gutteke. En dit is de dag straks Hans Klevers, president van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, over de Nobelprijs voor Geneeskunde. Waarom heeft hij hem zelf niet gewonnen? In Den Haag wordt weer gepraat en gepraat en gepraat over de begroting. Wordt ons land nog wel geregeerd? Daarover de columnist Sivinia. Eerst het nos Journaal met Gert Kluk. President Knot van de Nederlandse Bank denkt dat Nederland uit de recessie is. Veel cijfers staan op groen en de wereldeconomie trekt aan. Dat is altijd een belangrijke indicator voor Nederland, zegt Knot. Hoewel de harde cijfers er nog niet zijn, zegt mijn gevoel me dat we op dit moment al uit de uh, recessie zijn. En dat we dus aan de vooravond staan van een periode van uh, economisch herstel. Dat gevoel is vooral gebaseerd op het feit dat het ja, voor ons relevante buitenland groeit... En dat daar al een kwartaal eerder men uit de recessie is. Dus dat betekent dat onze export daarvan zal profiteren. Bankpresident Knot zegt verder dat er in bepaalde regio's in Nederland... een einde lijkt te komen aan de daling van de huizenprijs. Hij benadrukte dus dat de officiële cijfers over de economische groei... in het derde kwartaal nog moeten komen. Over ruim een maand worden die door het CBS gepubliceerd. Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar uitlatingen... van de oud-premiers Lubbers en Van Acht... over de aanwezigheid van kernwapens in Volkel... Daarmee hebben ze mogelijk staatsgeheimen gelekt. Het Openbaar Ministerie kan niet vaststellen of er staatsgeheimen openbaar zijn gemaakt. Omdat dan eerst duidelijk moet zijn of de feiten kloppen. Daarover wil de huidige minister van Defensie geen uitspraken doen. Juist vanwege de geheimhoudingsafspraken binnen de NAVO. De twee oud-CDA-politici bevestigden bericht in de media dat er Amerikaanse kernwapens liggen opgeslagen op de vliegbasis. Volgens Lubbers liggen er 22 atoombommen in ondergrondse kluizen. Van Acht zei daarna dat de kernwapens formeel een staatsgeheim zijn maar dat bijna iedereen weet dat het zo is. 25 hartpatiënten krijgen deze week de kleinste draadloze hartmonitor... ooit geïmplanteerd. Hiermee kan sneller en beter onderzoek worden gedaan... naar onverklaarbaar flauwvallen en hartritmestoornissen. De monitor is ruim 1 kubieke centimeter groot... en wordt vlak onder de huid aangebracht. Oud-president Sarkozy wordt niet vervolgd... in de zaak rond Liliane Bettencourt, de rijkste vrouw van Frankrijk. Volgens de Franse rechter is er onvoldoende bewijs om hem te vervolgen. Tien andere verdachten moeten wel voor de rechter komen. Sarkozy werd ervan beschuldigd dat hij Bettencourt had aangezet... grote bedragen te schenken aan zijn partij, UMP... om de verkiezingskast te spekken... terwijl de hoogbejaarde Bettencourt niet meer toerekeningsvatbaar is. Correspondent Frank Renoud. Het ging om illegale bedragen. Er zijn bedragen genoemd van twee keer 400.000 euro... die hij zou hebben aangenomen om die campagne te financieren. Illegaal geld. Dus nou, De rechter heeft nu beoordeeld dat er geen voldoende bewijzen zijn... om ook echt inderdaad Nicolas Sarkozy een proces aan te spannen. Dus wat dat betreft gaat Nicolas Sarkozy nu vrij uit. En dat maakt de weg vrij voor Sarkozy om mee te doen... aan de presidentsverkiezingen in 2017. De storing bij het betalingsplatform Ideal is voorbij, meldt eigenaar Currens. Ook de klanten van de Rabobank kunnen weer betalen. IRG en ABN AMRO melden eerder al dat de betaaldienst weer functioneert. Ideal lag sinds 10 uur vanochtend plat door een storing. Currens weet niet wat de oorzaak was van de storing. Het weer zonnig, vanmiddag 17 tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar vanaf woensdag kouder. Met meer wind en kans op regen. Jolanda van de Velder bij de AWB Hoe stopt de weg? Nog één file te melden op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar stond een vrachtwagen met pech. Die is inmiddels van zijn plek af tussen afritzomer en Gelder... op nog vier kilometer. Hoe smaakt een springhaan? Blijf luisteren. Niet zo slim. De nieuwe sloopservice van je stucadoorsbedrijf niet mee verzekerd. Ja, toch een draagmuur. Wel zo slim...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 Je moet realistisch zijn, je moet visie hebben, je moet dienstbaar zijn. Je moet een door... Wat voor leider u ook bent, voor de beste beslissingen heeft u de juiste informatie nodig. Managementteam, het blad voor beslissen Nederland. Is uw glazen glazenwasser ook zo duur? Dan is er firma de Vringer. Wij werken alleen met illegalen. Die hebben niks te eisen, dat zie je aan de prijs. Hè? Firma de Vringer. uw raambetrekker zonder gebekker. Sommige schoonmaakbedrijven zijn niet zo fris.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 Heyo, dit is de dag Thijs van den Brink en Elsbert Grutke. Dit is de dag dat de Nobelprijs voor de Geneeskunde werd toegekend. Straks bij ons Hans Klevers, president van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Waarom heeft hij zelf eigenlijk niet gewonnen? Paul Tang wil de Europese lijst van de Partij van de Arbeid aanvoeren, maar is er niet één probleempje. Hij is het immers Vallikant oneens met zijn partijleider Diederik Samson over de hoogte van de bezuinigingen. En in Den Haag wordt weer gepraat en gepraat en gepraat. Maar voorlopig is er nog geen uitzicht op een begroting. Elsview-columnist Siepwinia. Het debat over die begroting is weer een week uitgesteld. Hoe lang kunnen ze dat volhouden eigenlijk? Uh, in principe tot kerst. Oh ja, ja, als het maar voor kerst besproken is. Nou ja, is. Dat, dat is iets nieuws. Dat, dat, dat hadden we eerder niet. Maar uh, sinds de eurocrisis zijn de eisen aan landen, lidstaten van de Europese Unie van de eurozone... Uh, verscherpt. Er moet een begroting helemaal goedgekeurd zijn voor 1 januari. Dat geldt dus in eerste plaats voor de Tweede Kamer. Maar in theorie kan op 31, ik geloof dat het zelfs een dinsdag is... 31, Audiasdag, 31, december, de Eerste Kamer dan nog goedkeuren. Dus het gaat nu over de financiële beschouwingen in de, in de Tweede Kamer. Nou, die doen we altijd in principe de week na Prinsjesdag. Nou, dan zijn we al even verder. Maar het kan uh, puur theoretisch nog tot in december doorgaan. Schrijver Jan Brokken, u maakte met uw boek de Vergelding niet alleen kans op de NS Publieksprijs... maar ook op de ACO Literatuurprijs en de Liberus Literatuurprijs. Bovendien gingen er al bijna 100.000 boeken over de toonbank. Kunt u het zelf ook nog een beetje bijhouden? Mm, ja, moeilijk, moeilijk. <laughs> het gaat zo snel allemaal. Uh, het is in ieder geval een, uh, ja, het is een geweldig succes. En daar geniet u van? Heerlijk, ja. Je schrijft toch dat je zoveel mogelijk lezers hebt. Hier ook aan tafel, culinair journalist Jeroen Thijssen. Jij praat ons straks precies bij over springhanen die we kunnen eten. Die liggen hier ook op tafel en daar staat hier ook bokbier. En live muziek is er zometeen van Martine Bond. Wilt u meepraten? Dat kan via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. Minister Dijsselbloem was vandaag in de gangen van de Tweede Kamer op zoek naar geld en vrienden. Het dreigt een rituele dans te worden. Beweegt de minister uw kant op? Dat is niet gebleken. Ik zie niet echt de beweging van het kabinet in die richting. Hoe lang kan dat doorgaan, al deze bezoekjes? Als het kabinet weer geen keuze maakt, dan blijven eindeloze cirkels doorgaan. Het dreigt een rituele dans te worden op deze manier. En... Stapje voor stapje. Hoe zorgen we er nou voor dat we echt een stap verder kunnen zetten? Eén voor één gaan ze de stappen langs. Dus we werken gewoon voort, we zetten stappen. Het dreigt een rituele dans te worden. En ik zou niet graag in zijn schoenen staan. Ik ga niet veel zeggen. hè? Ik ga niet veel zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat ik morgen weer aan de slag ga. Dus we kunnen verder gaan. Sipin, politiek commentator van Elsevier. Zo meteen over het praten en de stappen. Maar eerst even over het laatste nieuws over de economie. Klaas Knot, de directeur van de Nederlandse Bank... heeft het gevoel dat wij uit de recessie gaan komen. Nou, dat is op zich mooi. Ja. Eh, maar het is wat jammer dat het alleen maar het gevoel van Klaas Knot is. Maar hij heeft het gevoel... Eh, daar kijk ik wel van op, ja. Dat hij het gevoel, is... gevoel heeft? Of... Nou, dat zal hij zeker hebben. Maar het is hij, een, een directeur van, de, de, van de, de president van de Nederlandse Bank... van de centrale bank... Wordt niet ingehuurd om zijn gevoelens aangaande de economie te uiten, maar uitsluitend uh, cijfers te geven. Nou geeft hij die ook wel in zekere zin, ja. dat hij zegt van ja, in, bij onze belangrijkste handelspartners. Hij vertelt er niet bij wie dat zijn, maar dat zijn. Dus volgens Duitsland. Ik dacht dat België en Frankrijk ongeveer even groot waren. Daarna komt Engeland heel veel verder, komt de Verenigde Staten... en nog verder komt China. Uh, maar met name de landen om ons heen, die doen het iets minder slecht dan wij. Hè. We laten wel zijn, als je groei hebt van een, een half procent of 1%, procent... wat ze daarover hebben, uh, dan is dat geen feest. Daar namen we in het verleden geen genoegen mee. Maar dat, als wij zelf hier nog uh, onder de nul zitten, of in de buurt van de nul zitten... dan doen zij het iets beter en dan exporteren we misschien iets meer... Uh, en hij zegt iets over de huizenprijzen. Ik denk dat daar wel ietsje hardere cijfers zijn. Hij Ook zegt... daar zegt hij, lijkt de goede kant op te gaan. Ja, maar dat is al mooi dat hij daar lijkt zegt. Dat, klinkt, dat is al wat realistischer, denk ik. Maar het, het, het, het, het lijkt, al waar ik dat overneem... er zijn wel een paar sectoren, delen van het land. Met name wat de grote steden. Met name de grachtengolf van Amsterdam. Waar bijvoorbeeld Russen, Chinezen en Amerikanen panden kopen. Omdat kennelijk de bodem van de markt bereikt is. Okay. Daar zijn wat... Uh, wat partiële signalen zou je kunnen zeggen... die nog niks hoeven te zeggen voor de rest van het land. Nee, en waarom doet hij dit? Want hij, de officiële cijfers zijn er nog niet. Die komen half november. Wat, wat zou nou een reden kunnen zijn? Ik vind het raadselachtig. Uh, kijk, uh, meestal zijn presidenten van de centrale banken... de mensen die met de zweep zwaaien en zeggen... dat uh, de, de begroting naar beneden moet. Maar hij ge geeft in feite hier een extra nieuw alibi aan zowel de regeringspartijen als de oppositiepartijen... om te zeggen van nou, dat 3% begrotingstekort van volgend jaar... daar hoeven we niet onder te zitten. Het kabinet gaat er trouwens al boven zitten met de instemming van Brussel. Mm -hmm. Maar de oppositiepartijen waar het kabinet mee vergadert... die zijn succesiefelijk, die zijn allemaal nog weer hoger gaan zitten... Dus uh, laten we zeggen, uh, tekortreductie, wat altijd ongeveer het sturende element was... achter het uh, kabinetsbeleid van, uh, van jaren. Uh, die tekortreductie die lijkt hiermee verzwakt te worden... Ja. Door, uh, door de president van de Nederlandse Bank. Maakt dat de onderhandelingen oh. makkelijker? Uh, dat maakt het met name voor de, voor de VVD moeilijker. Moeilijker? Ja, want de VVD is ongeveer de enige partij die deze, in het hele proces... Uh, dat steeds heeft vastgehouden aan... Uh, uh, aan die 3% norm. Of heeft hem misschien een klein beetje erboven. Dus het hele 6, die hele 6 miljard operatie die er deze zomer is bijgekomen, is volledig gestoeld op het idee dat we uh, volgend jaar onder die 3% moeten duiken. Of in ieder geval net iets boven mogen zitten. Diederik Samson is daar wel eens in meegegaan. Weliswaar in meegegaan, van de PvdA. Maar ja, zijn oude lijn, zoals hij een jaar geleden verkondigde, was, was toen al van uh, ja, met Brussel valt wel te praten. Enzovoort. Dus als Diederik Samson. Uh, laten we zeggen, kabinetspraat, praat. Is dat omdat hij in de coalitie zit? Nou, dus het verkiezingsprogramma stond ook toch uh, 3% in 2014? Uh, ja, maar goed, dat, mag, dat was dan uh, het verkiezingsprogramma gemaakt in het uh, voorjaar. En uh, wat zeg ik in de zomer van vorig jaar? En toen was 2014 nog ver weg. Dus in feite heeft sommigen altijd gezegd: ja, nee, natuurlijk moet het begrotingsstorm kort weg. En geen 3%, nee, naar nul. Alleen nu even niet, ja. of niet zo snel. Wat dan? Nou ja, Ik vind het uh, wel positief dat Klaas Knot het woord groen gebruikt. Uh, dat optimisme kunnen we natuurlijk uh, kunnen we, kunnen we ook wel gebruiken. Ik geloof dat hij ook heeft gezegd dat uh, de politieke partij... wel tot een akkoord moet worden. Want ik denk dat u, wat hij ook vreest is dat er geen akkoord ligt. Dat het misschien wel voorbij 31 december gaat. En dat hij een soort Amerikaanse toestand uh, uh, vreest. Hè, de fiscal cliff. En dat zou natuurlijk ook uh, nadelige gevolgen voor, uh, voor Nederland kunnen hebben. Ja. ja, en een klein dingetje erachteraan. Een president van de Centrale Bank is ook maar een mens... Ja. Soms met, met gevoel zelfs. En die komt natuurlijk, aan, die komt natuurlijk straks weer in Frankfurt of waar ze maar vergaderen weer hun collega's tegen. En, en zulke mensen, ook de presidenten van de centrale banken, vinden het niet fijn als ze met hoon of met, eh, met dat soort reacties bejegend worden. Hè. Zoals eh, Rutte en minister eh, en, en Dijsselbloem het ook niet fijn vinden om in, in Brussel te komen en daar bij die jongen die altijd iedereen eh, met, het, met de vinger zit te wijzen Allereen. en dat zelf even niet goed doet. Mm. Hè, dus die, die hebben steeds geroepen, Dijsselbloem, zoals Rutte als, uh, als uh, Gerrit uh, Halbe Zelstra. Uh, van eh, we krijgen een boete uit Brussel. Dus er worden al allerlei middelen ongeloofwaardig wat hebben betreft... middelen ingezet om maar aan die 3%, dat die 3%-idee vast te houden. Maar voor een deel is het ook eigen imago wat hier aan de orde is. Ja, dat klopt misschien ook. Uh, afgelopen zaterdag was het open Dag uh, voor huizen die te koop staan. En het was voor het eerst in, geloof ik, 3 of drie jaar... dat de mensen er positiever uitkwamen dan ze erin gingen. Ja. Dus er is misschien wel iets meer aan de hand dan. Ja, ja, ja. Alleen maar het imago van uh, meneer nee, Knot. maar Het ging nu even over de, de timing de van Knot. Ja. Die een, een, een econoom die op basis mm -hmm. van zijn gevoel de toekomst voorspelt. Dat is meestal wat ongebruikelijk. Ja. Laten we eens even naar die, naar die uh, besprekingen gaan. Want de coalitie zit nog aan tafel. Met D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Um, ja, Met welke van deze gaan zij uh, een akkoord sluiten, denk je? Nou, kijk, D66 is eigenlijk onmisbaar. Het CDA is weggevallen. Met CDA hadden ze in één keer voldoende zetels in de Eerste Kamer. Met D66 hebben ze altijd weer een combinatie mogen, uh, nodig... dan wel met GroenLinks, dat is ook voldoende... dan wel met, de, uh, met ChristenUnie en SGP. Dus de combinatie waarmee ze het begin van het jaar... ook al het woonakkoord hebben gesloten. Maar ja, dat is ook niet per se een hele logische... en samenhangende samenwerking nee. natuurlijk. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de eisen van D66... D66 zegt meer geld voor onderwijs... en uh, de ZZP'ers moeten worden ontzien, hè, dat soort dingen... Uh, terwijl uh, de, de kleine christelijke partijen, om het, zo, maar, om het zo in combinatie te formuleren... die zitten vooral het belang van de alleenvriendende. Uh, met, kind, met kinderen mm -hmm. hè, te, te praten. Dus dat, is, dat, dat laat al zien dat we hier met, met, met tegengestelde werelden van doen hebben. Maar goed, ze hebben in het voorjaar met deze combinatie het woonakkoord kunnen sluiten. Dus wie weet blijft dat er uiteindelijk over. Want ik zie eerlijk gezegd dat alternatief... GroenLinks samen met D66 er niet van komen. Ik, bedoel, nee. ik kan me nauwelijks voorstellen dat de, de VVD de, de, de vliegtax gaat accepteren. Ik zeg maar iets. Wat nee. dan? Wat denk jij? De of nee, uh, nee, nee, welke combinatie? Uh, ik, ik vind het heel moeilijk te zeggen op afstand. Ik denk dat er de, uh, het is goed dat die onderhandelingen nu wat meer in de looten plaatsvinden. Ik zag in de vorige week nog dat partijen na elk bezoek naar buiten kwamen... en mededelingen deden. En ik denk dat partijen nou, miseren... die zijn niet zoveel hoor. Nee, maar je ziet nu partijen dus voorzichtig worden in de uitlating. en dat betekent dat de onderhandelingen serieus worden en dat lijkt me goed. Nou, ze hebben niet vergaderd van het weekend. Dan kan je ook geen uitlatingen doen, toch? Vanavond gaan ze weer beginnen. We gaan weer beginnen. En, dan, uh, en, ja, en ik kijk, ik kijk van, uh, van, uh, van buiten. Kijk, ik kan ik kijken van uh, hoe treden partijen naar buiten uh, uh, op. En als ze dat wat gematig doen, dan denk ik dat een serieuze gesprek. Ja, hoe gevoerd. later het wordt, hoe, hoe sterker de positie van de oppositiepartijen. Want het kabinet is degene die haast heeft. Niet alleen vanwege de begroting, maar ook bijvoorbeeld het pensioenakkoord dat morgen. Ja. Ja. Weer in de. Of het pensioenakkoord is het eigenlijk niet eens, maar uh, laten we maar zeggen. Ja, bestoende... dus het is even ja. de vraag. Uh, de, uh, de de oppositiepartijen moeten hier ook een keuze maken. Het is natuurlijk wel opvallend dat het CDA eruit is gestapt... En niet verantwoordelijkheid neemt die het gewoon weg wel neemt. Ja, dat, dat is wat de PvdA, wat je nu zegt, dat is wat de PvdA ongeveer steeds zegt. Over het. Maar misschien wil ah, het, ja, het, het, maar... het CDA wel eens een tijdje niet de typische bestuurderspartij zijn. Ja, okay, maar dat is zeker een... als dat niks oplevert richting verkiezingen, okay, kan... Bijvoorbeeld Europese verkiezingen. Maar zo vaak gebeurt het niet dat CDA die keuze maakt. Nee, maar de PvdA. Nee, maar het CDA uh, uh, maakt die keuze niet altijd uh, en weinig. Maar ze zijn zich kennelijk ook op deze manier aan het herbronnen, zal ik maar zeggen. En, en wat ze in ieder geval doen, is dat ze zich in het kiezerslandschap... op dit moment ongeveer rechtser dan de VVD profileren. Dus tegen nivellering, tegen lastverzwaring en dat soort zaken. Mm -hmm. En juist inperking van de collectieve uitgaven. Nou, ik garandeer, er ligt een, een, een kiezerslandschap braak... omdat de VVD dat open laat liggen. Dus als het CDA zo verstandig is, misschien wat... Opportunistisch, Maar wat het handig is om in die richting de koers te koersen... dan ligt er een mogelijkheid voor het CDU. Jij noemde net diep de, de, de, de aankomende Europese verkiezingen. Is, ja. Wordt er zo gedacht al van. We ja, deze... niet alleen Europees. Om de, het beginnen natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen ja. in de maart. Uh, en kijk, we, hebben, we weten al, er zijn op zijn minst over een half jaar twee verkiezingen: dus de gemeenteraadsverkiezingen en Europees. Maar misschien, als het kabinet valt, hebben we zelfs drie verkiezingen. Ja. Dus zo, logischerwijs zitten alle partijen in het spel, als ze nou PVV heten of VVD, dus Mark Rutte of Buma... allemaal houden ze, is het, eh, houden ze rekening met hoe staan wij... hoe positioneren wij ons bij de volgende verkiezingen. Te beginnen, zeker de gemeenteraadsverkiezingen. We weten uit ervaring van het verleden... dat slechte gemeenteraadsverkiezingen hun weerslag hebben niet per se alleen op de uitslag van die volgende verkiezingen... die erna weer komen, maar ook op de stemming in die partijen... van de leiders niet weg moeten en dat soort zaken. Dus, dus, wat, ja, dus we hebben een permanente verkiezingsstrijd in feite. We hebben, we hebben een permanente formatie... Kijk, het is al wat langer zo, zeker een jaar of twintig, dat we ook in Nederland, net zoals in de Verenigde Staten en andere landen, maar in Nederland ook, dat we een permanente verkiezingscampagne hebben. Dat iedere partij altijd bezig is met hoe kom ik er bij een volgende verkiezing uit. Nu we ook nog een permanente formatie hebben sinds vorig jaar, 12 september, is dat idee van die permanente verkiezingscampagne alleen maar nog sterker geworden. Live muziek. Hey yo, hey yo. Elke week bij Dit is de Dag. Voor meer live muziek, ga naar www.ditistedag.nu ja, We gaan inderdaad naar live muziek. Singer-songwriter Martine Bond, goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag, dankjewel. Afkomstig uit Volendam, is dat een vloek of een zegen voor een zanger? Um, ja, op zich eigenlijk <laughs> allebei. <laughs> maar ik maak, natuurlijk, ik maak absoluut geen palingsound. Dus het is voor mij misschien meer een vloek... Ja, want iedereen denkt van, nou, oh, daar heb je weer zo. Je moet het ja, precies. Dan. Ja, er zijn natuurlijk wel vooroordelen. Dat, uh, dat mensen meteen zeggen, oh, dat zal wel uh, net zoals Jan Smit zijn. Maar dat is dus niet zo. Dus en er is op zich niks, niks meer met Jan Smit, toch? Nee, zeker niet. Maar het is wel echt een heel ander genre dan uh, wat ik maak. Zeg maar. ja, ja. Je bent bijna klaar met je tweede album. Wat is ja. de titel van de tweede album? De titel, het wordt uh, waarschijnlijk gelijknamig. Ja, ik heb dus nog geen titel. Dat is uh, wel, nou ja, meestal komt het zeg maar in je hoofd. Bij mijn vorige album was het ook zo. Toen ineens had ik de titel. En met deze heb ik dat nog niet gehad. Oh, dus dat dus als die op tijd het... komt. Ja, en anders wordt het gewoon gelijk namen. Gewoon Martine Bond, Martine Bond. Oké, okay, gewoon dus je eigen uh... naam is het dan. Ja. ja. En zit er een verhaal achter het album? Um, ja, eigenlijk alle liedjes hebben wel... Uh... Een eigen verhaal. is dus niet een verhaal, verhaal, verhaal voor het album? Niet voor het album zelf, nee. Nee. Het is, uh, nee. nee. Wat ga je voor ons spelen nu? Last in the Maze. Oh, I'm lost just when I thought I was getting close On this track I get these signs Which disappear again If I don't do things right Inside, hard to ignore but I still haven't found myself the right. You can't tell Van Martine Bont. En we horen straks nog een keer: voor maandag Tweede Kamerlid Paul Tang. U wilt P van in Europa gaan trekken? Wel verrassend. Oké. Okay. Vond ik? Ja. Voor u niet? Nou, <laughs> mijn voorbereiding is al enige tijd bezig. Uh, maar een aantal leden hebben mij gevraagd om mijn kandidaat, uh, of ik mijn kandidaat wil stellen. En daar heb ik afgewikt uh, en gewogen. Ja, Zitten daar, be Zit daar beroemde leden bij? Uh, nee, dat zijn uh, gewone leden. Geen bestuursleden of uh, nee. nee, de bedrijf op. Wat is uw afweging geweest? Waarom dacht u, dat ga ik doen? Nou, ik wil er niet uh, langs de kant blijven staan en uh, commentaar geven als econoom of als oud Kamerlid, maar ik wil me dan weer in het strijdperk begeven. En dan nu uh, wil ik vanuit Brussel uh, aan de gang uh, voor een werk uit Europa. Ja, want u bent zelfstandig ondernemer. Loopt dat goed op zich? Ik heb, mag dit jaar niet eens zo klaar, <grijgene> <grijgene> Maar toch is de politiek dan weer leuker dan het ondernemerschap. Ja, dit is nu, het, zeker nu is het heel leuk. Uh, zo'n campagne voeren. Dit is, uh, dit is prachtig. Met een team van vrijwilligers. En dan gaan we het land doortrekken. Langs de leden, langs de afdelingen. En dat is politiek in een hele, hele zuivere vorm. Hè. Er zijn geen, uh, geen lobby's. Geen betaalde lobby's die kunnen invloed hebben. Dit is gewoon de meest zuivere vorm. Dus ja. dat is prachtig. U was Kamerlid voor de Partij van Oud. Ja. Oud in 2010 heeft u besloten zich niet opnieuw kandidaat ja. te stellen. Wat was toen uw reden? om dat niet te doen? Uh, ik vond mijzelf toen niet meer onbevangen genoeg. En oh. ik merk ook nu het verschil. Ik ben nu echt tot, van top tot teen gemotiveerd. En uh, dat was ik op dat moment... Uh, Want in die drie taak. jaar bent u weer onbevangen geraakt? Ja. Oh, hoe doe je dat? Uh, nou ja, door daar even afstand van te nemen uh, en uh, ook, ook aan de slag te gaan. Dus met een aantal ideeën die ik, die ik leuk vond om te doen. Ook om soms hele concrete resultaten te boeken, daar ben ik altijd naar op zoek. Ja. En nu dan Europa in, wat, wat is uw... Uh... Ja, een slogan wou ik bijna zeggen, maar dat is wel heel nou, kort. Wat wilt u met Europa? Nou ja, Europa aan het werk, dat is mijn slogan en dat is ook wat ik wil. En daarmee bedoel ik dat uh, eigenlijk twee dingen. Uh, uh, dat betekent dat het bestrijden van veel te hoge werkeloosheid... voortaan prioriteit moet krijgen in Brussel. Moet je dat denken, uh, kan dat vanuit het Europese parlement... Ja, want je kan... Ik uh, dus denk dat ondernemers dat moeten doen. Nee, maar, ja, maar je kan ook uh, de eenzijdige normen voor tekort van 3% of van inflatie... daar kan je ook een andere norm stellen. En dat kan je ook verankeren in die Europese instituties. En ik zou zeggen, niet meer dan 7% werkeloosheid. Dat is, het moment om, uh, dat is het moment van hoogwater, de dijkbewaking in te roepen... de zandzakken aan te slepen. Even voor helderheid, als, de, urgentie... als de werkloosheid in een land hoger is dan 7%, dan ja. hoef je niet meer aan die 3% norm nee, te houden. Dan, dan moet je ruimte krijgen voor de afweging... Uh, en de afweging tussen de, tekort en, we, en werk, uh, werkloosheid. Ik, ik heb de jaren tachtig gezien... mensen onderschatten hoe lang, hoe hardnekkig werkloosheid is. In de jaren tachtig gingen honderden duizend mensen... met name mensen met een lage opleiding... Belangde, belanden langs de kant van de arbeid. Hoe oud bent u? Ik uh, kwam uit 1946. Oké, zo heeft dat net, net zelf wel of niet aan de lijf ondervonden? Uh, nou, ik, ik, op het moment dat ik zeg maar, politiek bewust werd als, als puber, was het crisis. Zeg maar. Oké, okay, toen was een crisis. Ja, ja. Dus, toen kon de bom ook nog vallen, doe maar. <lacht> <lacht> dus dat was niet zo, een positieve is tijd. Het is toch allemaal hoor. goed gekomen gelukkig. <lacht> Nee, maar mensen onderschatten hoe hardnekkig werkloosheid kan zijn. En dat is ook waarom ik eerder ook gewaarschuwd heb. En dat is ook een van de redenen waarom ik nu weer in het strijdperk treed. Maar onbevangenheid had u verloren in Den Haag. Is de kans niet heel groot dat die onbevangenheid na een week Brussel ook alweer weg is? <laughs> Oké, okay, nee. Uh, uh, nee, ik zou niet weten waarom. Uh, uh, ik ben no normaal ben op een top gemotiveerd met het team aan de gang... en gaan we een campagne voeren. Maar het is een enorm bedrijf, het Europees Parlement. En allemaal commissies. Allemaal landen die zich ermee bemoeien, dan moet je wel heel idealistisch zijn om daar iets te willen doen. Ja, maken. maar het gekke is dat ik in mijn Haagse jaren ook idealistischer ben geworden. Dus het is, ik ben niet, ben niet bepaald niet afgestompt. Ik heb ook al ontdekt dat je dat op heel veel verschillende manieren kan doen. Dat kan je ook buiten het parlement doen. Ik zie heel veel mensen die denken dat ze geen politiek bedrijf, maar eigenlijk heel politiek bezig zijn. door die maatschappij te veranderen. Uh, maar dat kan je ook in het Europese parlement doen. Hm. Hebben Samson en Dijsselbloem al gereageerd? Uh, nee, ze hebben we niet gereageerd. Want die vinden dat ze die procent. die willen ze wel handhaven, hè? Uh, ja, ik, maar uh, uh, je, je, je moet ook vaststellen dat politiek daar geen gelijk heeft gekregen van Brussel. En het politiek gaat het ook om gelijk krijgen. Uh, er ligt nu een dictaat vanuit Brussel. En ik vind dat dat voortaan anders moet. Maar uw, uw partijleiding die is wel voor die 3%. U zegt loslaten die 3%. Uh, dat is naar de kiezer misschien toch een beetje een vreemd verhaal. Nou, ik, ik denk dat wat je ziet is dat het kabinet uh, uh, klem is gezet door Brussel. En ik vind dat voortaan... Daar zijn ze bij toch? Nou ja, je kan gaan praten, maar soms kan je praten tot je een onsweeg. Ik stel vast dat het niet gelukt is. Ik denk nog steeds dat het verstandig is om nu wat minder te bezuinigen... en later meer. Ik vind dat je goed op de centjes moet blijven passen. Maar het beeld is maar... toch dat de Partij van Arbeid dan intern verdeeld is op dit punt. Als uw campagne... Stel dat u het wordt en u gaat met die slogan de campagne in... dan gaat Samson niet voor uw campagne voeren, vermoed ik. Uh, ja, ik weet niet of wij zo verdeeld zijn. Ik denk dat, wij, dat er op een gegeven moment wel keuzes moeten worden gemaakt. En ik sta niet graag in de schoenen van de Haagse politici... die nu heel lastige keuzes moeten maken. Tussen enerzijds uh, het dictaat van Brussel... en anderzijds ze proberen de sociale rust te bewaken... via het sociaal akkoord. En dat zijn de lastige keuzes. Ja. U denkt niet dat uh, dat, dat voor de kiezer een beetje onduidelijk is? Ik denk dat, uh, dat uh, vanuit de Partij van de Arbeid altijd duidelijk is dat je kiest voor werk. En ik ben dan ook voor een werk uit Europa. Ik denk dat dat een hele heldere oh, de, boodschap de, de, de, is. Soms ons het pas nog niet verleren, mag banen kosten. Um, ja, nou ja, het is de vraag of het op dit moment banen kost. Het is in een tijd van, uh, van crisis, wil je de last ook eerlijk verdeeld hebben. Uh, en ik ben niet zo bang dat dat, dat, dat op dit moment uh, banen kost. Nee. Sibinia, hoe kijk jij naar de kandidat kandidatuur van Paul Tang en, en zijn opvatting nou ja, uh, over de 3%? Uh, uh, ik, ik vind Paul natuurlijk een uitstekende kandidaat. Uh, <laughs> maar. Maar, uh, <laughs> maar, maar, maar die 3%. Kijk, het Europees Parlement gaat niet over 3%. Ook niet ja. over een verwatering van de 3%-norm. Dus dan, moet je, dan kun je trouwens beter in Nederland blijven. Kun je beter in de Tweede Kamer tegen de premier of de minister van Financiën dan zeggen. Want uiteindelijk zouden daarvoor verdragen... Uh, moeten worden herzien en dat verloopt niet via het Europees Parlement. Okay, maar dat is wel een goed nee. punt. Wat is jouw reactie erop? Nee, nee, de six-pack, daar, uh, daar heeft het Europees... Dat, dat zijn de spieren dat, dat, in je buik, hè? Dat, dat, de, sorry, excuus, dat is, uh, is Eurolingo al. Uh, dat, moet ik, dat, moet ik, dat moet ik niet doen, maar dat zijn de, zeg maar de Europese begrotingsregels, die moeten langs het Europees Ja, Parlement. maar in de werkelijkheid van Europa is dat het, de, de euro is uitgevonden door regeringsleiders en de euro is verwaterd door regeringsleiders en ja, zo zal ik, het in de toekomst Maar ik zijn. denk dat juist in een klein land als Nederland er van belang, uh, van belang is dat, niet, uh, dat het Europees Parlement het parlement en de Europese Commissie een sterke positie hebben. Anders worden we weggespeeld door de grote landen. Oké, okay, is... daar is ook niet iedereen mee eens, kan ik je verzekeren. Maar op wat wordt termijn wilt, uh, wilt u... Uh, vooral die veranderingen bewerkstelligen, vraag ik mij af. Uh, ik vind het goed, hoor. Maar, en, maar na 20 ja, jaar... Ja, waarom zo pessimistisch? Uh, maar even, <lacht> nee, de Europese verkiezingen uh, zijn in mei. En uh, als uh, de leden van de Partij van de Arbeid uh, uh, mijn mandaat geven... dan zou ik vanaf mei naar, uh, daaraan kunnen gaan beginnen. Ja. En uh, jullie zijn inmiddels met z'n vijven. Uh, hoeveel kans ja. maakt u, denkt u? Uh, veel mensen vertellen mij dat ik een goede kans maak. En dat en, uh, denkt u uh, zelf ook? Maar, nou ja, ik, ik ga gewoon uh, mijn uiterste best doen uh, om, deze, uh, om deze campagne te voeren. Straks, hoe smaakt een meelworm of een ander vriemenig insect... en Hans Klevers over de Nobelprijs voor Geneeskunde? En waarom is het boek De Vergelding van Jan Brokken zo mateloos populair? Dit is Radio 1. Het is één minuut over half drie. Hier is Gert Kluk met het NOS-journaal. De curator van de faillite pier... vecht de sluiting van de pier aan. De pier moet dicht op last van de brandweer. Ondernemers hebben tot vrijdag de tijd gekregen hun spullen weg te halen. Curator Uding spant een kort gedegen omdat hij de sluiting disproportioneel en schadelijk vindt. De curator zegt dat hij de inkomsten van de huurders nodig heeft om de pier schoon te houden en kleine reparaties te verrichten. Oud-president Sarkozy wordt niet vervolgd in de zaak rond Liliane Bettencourt, de rijkste vrouw van Frankrijk. Volgens de Franse rechter is er onvoldoende bewijs om hem te vervolgen. Sarkozy werd ervan beschuldigd dat hij Bettencourt had aangezet grote bedragen te schenken aan zijn partij, de UMP, om de verkiezingskast te spekken terwijl de hoogbejaarde Bettencourt niet meer vatbaar is is de erfgenaam van de oprichter van cosmetica-gigant L'Oréal. President Knot van de Nederlandse Bank denkt dat Nederland uit de recessie is. Veel scènes staan op groen en de wereldeconomie trekt aan. Dat is altijd een belangrijke indicator voor Nederland, zegt Knot. We hebben natuurlijk wel dat de officiële cijfers over de economische groei... in het derde kwartaal nog moeten komen. En dat is volgende maand. Dat zijn de hoofdpunten. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag, Met hier aan tafel Sivinia. Volgens hem zitten we in een permanente formatie sinds de vorige verkiezingen. Comeback-politicus Paul Tang wil de PvdA-lijst in Europa aanvoeren... en Jeroen Thijssen laat ons straks insecten met bokbier proeven. Maar nu weer schrijver Jan Brokken over zijn mateloos populaire boek De Vergelding. Wilt u reageren? Dat kan op Facebook, via Twitter met de hashtag DDD... of op onze website ditistedag.nu. Dames en heren, het gesprek over de NS Publieksprijs op station. Dit is de dag van 14.32 vertrekt vandaag vanaf spoor 1. Vandaag met Jan Brokken. Ja, Jan Brokker, volgende week dinsdag... Ja, we hebben al vertragingzagen, anderhalve ja, minuut helaas. Ja. Maar ja, het is de NS. Volgende week dinsdag wordt bekend wie de NS-publiekprijs uh, wint. Uh, en de kandidaten daarvoor komen deze week langs bij Dit is de Dag. Vandaag u met het boek De Vergelding. Een oorlogsgeschiedenis speelt zich af in het dorp Roon... waar u bent opgegroeid, lang geleden. Bijna honderdduizend boeken, overal lezingen, nominaties voor prijzen. Ja, hoe is dat te verklaren? Wat denkt u? Ja, ik denk dat ik... Uh... Een, een zenuw heb geraakt. Uh, het is een boek over gewone mensen. Uh, het is niet uitgesproken helden, niet verschrikkelijke laffaars of collaborateurs. Gewone mensen in een dorp. En hoe hebben die de oorlog meegemaakt? Welke keuzes moesten ze maken? Ja. Konden ze maken? Uh, hoe uh, hebben ze zich gedragen? Hoe gedroegen ze zich onderling? Hoe gedroegen ze zich ten opzichte van de bezetter... En dat is, uh, vreemd genoeg, is dat niet alleen interessant voor mensen die die oorlog hebben meegemaakt, maar heel heftig voor mensen van tussen de 20 en de 40 jaar. En die vragen zich af, ja, wat, wat zouden wij nu doen wanneer de wereld om ons heen gek wordt? En daar gaat het boek over. Ja, ja Dus het is herkenbaar, ook, al, ook voor de generaties van na de oorlog in feite. Ja, want ik ben zelf van na de oorlog. Dus ik heb die oorlog niet meegemaakt. Ik, ik kon niet op mijn eigen herinneringen afgaan. Uh, ik moest afgaan op documenten, archiefstukken, processtukken... en op uh, 185 interviews ja. gemaakt met, uh, met de overlevenden. Ja, want het gaat over het verhaal. Het verhaal speelt in het dorp Roon. Zeven mannen zijn daar gefusilleerd op een gegeven moment... om de, uh, na de Dood van een jonge Duitse soldaat. Die liep tegen een elektrische kabel aan. Uh, en de vraag was, was dat sabotage of niet? In ieder geval de Duitsers dachten van wel. En dan werden mensen gefusieerd. u Sinds 1952 woonde u in Rome. als zoon ja. van de dominee. Was het toen al een verhaal in het dorp, toen u daar opgroeide? Ja, we kregen ieder jaar kregen we met, uh, in, in de meidagen... Uh, kwam de hoofdonderwijzer langs. Die gingen alle klassen langs uh, op de lagere school. En die vertelde wat er gebeurd was die nacht. En die begonnen altijd uh, het stormde. En er was een, uh, een draad naar beneden gekomen. En daar liep een, een soldaat tegenaan. En uh, de Duitsers die, uh, die dachten direct dit is sabotage. Maar het was helemaal geen sabotage. Het was storm. Hm. En dat was het officiële verhaal? Dat was het officiële verhaal. En diezelfde nacht zijn al een aantal mensen gearresteerd. En de volgende morgen. En de volgende middag zijn zeven mannen gearresteerd. op dezelfde plek waar het gebeurd was. Ja. Uh, een van de eerste dingen die ik ontdekte was dat het uh, helemaal geen storm was. Het was prachtig najaars, nou weer een dag als vandaag. Zeg maar. ja, dus dat verhaal klopte helemaal dat niet. Dat klopte niet. Dus ja. Uh, dat betekent eigenlijk impliciet dat het wel sabotage was. Maar ja, wie heeft het dan gedaan? Ja, nou, dat zoekt u uit in het boek. En. En passant, nou ja, en passant, krijgen we een beeld van dat dorp. Ja. Van, de, van de mensen die er wonen, van wie er mogelijk betrokken zijn. Het is heel spannend. steeds, wie heeft het nou gedaan? Ja. Waren de mensen in Rome wel blij met dat boek? Ja, ja nee, ja, een aantal mensen die zeiden... waarom, waarom moest je nou in de roeren brokken? En vroegen ze me. Oh ja? Ja, he, het is een boerendorp, ja. was het in ieder geval nu niet meer. Maar, uh, dus dat, dat was een reactie, dat was een reactie van ja... Uh, ja, zeker vanuit de mensen die toch uh, NSB, uh, collaboratie uh, ja, ja moet, moest dit nou allemaal weer boven tafel komen uh, ik beschrijf ook veel uh, Moffenmeiden en moffen hoeren uh, de kinderen, kleinkinderen moesten die daar nu weer mee geconfronteerd worden want die worden met naam en toename genoemd ik heb alle namen veranderd. Ja, juist, maar... om juist om te voorkomen dat het weer een soort pijltjesdag zou Maar er worden. zijn op internet wel allemaal lijsten, hè? dat je precies kan zien wie wie is. Nou, toch? van de slachtoffers vooral. Niet oh, van, uh, niet van de, uh, oh nee. nee, dat is toch moeilijk te achterhalen. Oké, okay. maar goed, de betrokkenen weten het wel. We uh, ja, ja waarschijnlijk, maar uh, twee generaties verder... weet ik ook niet zeker of ze dat allemaal nee. weten. Ik denk het niet. En wat zei u dan als mensen tegen Maar er was misschien... ook een andere reactie en dat, dat was heel, heel opvallend. Dat, ik kreeg op een gegeven moment een boeket bloemen... na een, uh, na een, een lezing. En, uh, en een, een week erop kreeg ik weer een boeket bloemen. En het was steeds van dezelfde familie. Een van de families van de slachtoffer, van de familie Wagenmeester. En dat nog een keer, nog een keer nog een keer. Oh. Het was heel verschillende plaatsen. Die mensen waren vaak zelf niet in de zaal, maar dan, na afloop zei dan de, de, de boekhandelaar of de, wie de caresse, die zei, er is een boeket voor u gekomen. Ah. En dat ging door tot zeven. En toen stopte het. Zeven ja. slachtoffers. En dat waren de zeven ja, slachtoffers. Ja. Dus die waren heel blij met dit verhaal. Ja, want eindelijk is nu eens bekend geworden waarom die mannen, die allemaal onschuldig waren, waarom die zijn vermoord. En dit, dit is echt gebeurd, van die bloemen. Ja. Bizar. Ja, alles in het boek is echt gebeurd. Alles is echt gebeurd. Twee uh, bekende Nederlanders hebben ook op hun boek gereageerd. Freek de Jonge en Maarten het Hart. Laten we even luisteren. Hij heeft beschreven hoe gewone mensen de oorlog beleefd hebben, in het drama verzeild zijn geraakt. Een van de figuren die gaat onmiddellijk als Engelandvader vlucht die Nederland uit en denkt na de bevrijding als held terug te komen. En dan krijgt hij het verhaal te horen dat zijn vrouw het met de Duitse schaal heeft. Nou ja, zo zit het boek boordevol van dit soort kleine hele menselijke geschiedenissen. Ik vind alleen dat er op zijn conclusie dat het wel sabotage moet zijn geweest, iets valt af. Als jij s'nachts een elektriciteitsdraad over de weg drapeert zodat er iemand tegenaan loopt, kan dat een Duitser zijn, maar het kan evengoed een Nederlander zijn die daar net langskomt. En die mensen liepen daar over de dijk ook. Ja, twee ja, opmerkingen. Dus ja, dat... nee, de laatste van Maarten hart, dat klopt niet? Nee, nee, want Maarten vergeet dat het spertijd was. En in oktober 1944, dat was kort na Dolle Dinsdag... werd hij zeer sterk de hand aan gehouden. Dus Nederlanders acht... mochten niet naar buiten? Nee, na acht uur s'avonds uh, konden alleen Duitse soldaten op de dijk lopen. Of uh, Nederlandse meisjes in het gezelschap van Duitse soldaten. Dus degene die de draad naar beneden heeft getrokken... die wist absoluut zeker dat daar Soldaten in het al dan niet in het gezelschap van Nederlandse bijjes zouden lopen. Ja, ja. Het verhaal van Dirkje de Vet, dat noemt Freek de Jonge. Wat, wat, wat kunt u kort vertellen wat voor verhaal dat is? Nou ja, haar man is dus een ontzettend moedige man geweest, die, uh, die uh, gemobiliseerd is in 1939 en 1940. Uh, heel stevig en hard gevochten heeft. En uh, zijn, zijn eenheid die werd steeds meer teruggedrongen. hij is op een van de laatste scheepjes. Gestapt, die vanuit Hoek van Holland naar Engeland ging. Hij heeft zich daar direct aangesloten bij... wat later de Prinses Irene Brigade is gaan heten. Uh, opgeleid om, om uh, naar Normandië om deel te nemen aan de invasie. En vanuit Normandië helemaal naar, naar Nederland gevochten... met die, uh, met die Prinses Irenebrigade. Buitengewoon, buitengewoon moedige man. Maar ja, hij had zijn vrouw achtergelaten. Zijn drie kinderen. En uh, een van die kinderen was gehandicapt. Uh, en die vrouw die, uh, hield het in 1941-1942 nog vol. Maar in 1943 kon ze die kinderen niet meer te eten geven. Er kwam helemaal geen geld meer binnen. Oh. En, en zij heeft geprobeerd om uh, te gaan werken. Op het land te gaan werken. Als dienstbode te gaan werken. Ja, en niemand wilde haar in dienst nemen. Want ja, een de, de groot deel van de polders waren nog onder water gezet. Door de bezetter. Dus er was geen mogelijkheid meer dat zij in leven bleef. En ze heeft het volgehouden tot 1944. Maar in begin 1944 is, heeft ze zich gemeld bij de Luftvermacht die in het kasteel van de Roon uh, zetelde en, uh, om te wassen en te strijken. En een dag later had ze al een verhouding met een Duitse officier. Uh, en ja, toen had ze eten voor die kinderen. Ja, en toen kwam die man terug. Ja, en toen was het dus uh, ja, dat was dramatisch voor die man. Ja. Die werd tegengehouden op de dijken en ze maar niet meer door. Want toen waren juist de acties gaande om de mof van mij de kaal te scheren. Waaronder zij ook. Waaronder zij. En zij is niet alleen kaal geschoren. Zij is op een, ze is mishandeld op een afschuwelijke manier. Ja. Op een boerenkar door het dorp gereden. Uh, uh, nou, ze was echt mishandeld. Ja. Uh, en uh, nou, Hij is toen toch doorgereden. En hij heeft haar thuis aangetroffen. Hij heeft de twee kinderen meegenomen. En is weggereden. Ja. Hij, heeft, uh, hij heeft niet meer uh, contact met haar gehad. Ja. Een van de vele verhalen in het boek... Wat, wat mij ook opvalt, uiteindelijk blijven wij als lezer achter met een aantal mogelijkheden. Hè? Wie heeft die draad op die weg gelegd waardoor die soldaat omkwam en waardoor die mannen gefusilleerd zijn? U heeft nadrukkelijk niet één schuldige aangewezen. Nee, want ik, heb het niet, ik weet het niet voor 100 zeker. Als oh. je het boek leest, dan, dan voel je wel een beetje in welke richting ik toch het, het sterkst denk. Maar ik laat dat verder aan de lezer over. Uh, de, de, ik heb geen... Doorslaggevend bewijs voor 100%, 100 zeker of voor 200% zeker wie het gedaan heeft. Uh, mm, ik wilde toch dat beschrijven, dat ik die aarzelingen daarbij, omdat ik begonnen ben toen ik op een gegeven moment, toen ik ja, een jaar of twee, drie bezig was, toen wist ik werkelijk dat dacht ik, nou, die de jonge man, gedaan. die heeft het gedaan. Ja. Teurovisie had u, schrijft u. Ja, want ja, ik dacht alleen maar aan, aan bewijzen te vinden die dat... En ik lette niet meer op de andere dingen. En op een gegeven moment dacht ik, in, in, in, in, ja, werd ik s'nachts wakker. En toen dacht ik ineens, ja, misschien ben ik wel bezig... Een, een onschuldige man aan het kruis te nagelen, zeg maar. En, het is maar uh, goed dat u geen rechter bent geworden. Nou, wel omdat ik zelf. Ja, omdat ik dat... Dat was voordat ik ging schrijven. Voordat ik, en, en dat ik me dat bewust was. Ja. En toen heb ik... Dus de volgende dag heb ik... Ik werkte samen met een researcher. En uh, hebben we besloten om... om uh, een advertentie te zetten in de regionale dagplannen. Met... Zijn er nog mensen die nog... Informatie kunnen, kunnen geven. En, en binnen twee weken waren er zes mensen. Die een andere dader aanwezen. Hmm. En komt er nog een vervolg? Want nog geen 100% zekerheid... dan zou je denken, dan moet er toch nog eens een keer het ultieme antwoord komen. Ja, nou, ik acht de kans wel heel klein dat er nog iemand opstaat... die zegt van, ik heb het gedaan, want die, die moet al wel over de 100 zijn. Ja. En, uh, en ik denk ook niet dat er bij notaris nog een bekentenis ligt. En dan moet dat ook nog weer uitgezocht worden. Maar wanneer dat gebeurt... Ja, dan komt er een vergelding, twee. Ja. Maar, maar is door het boek geen extra informatie bovenaan gekomen? Zijn er geen mensen die zeggen, maar ik weet nog... Ja, er, zijn, er is heel veel extra informatie gekomen... maar dat is, die, die versterkt eigenlijk de thesis. De drie hypotheses. En er zijn andere feiten nog weer naar boven gekomen. Maar ja, ik, ik had natuurlijk ongelooflijk veel informatie... en ik moest uit die informatie moest ik een aantal geschiedenissen halen... zodat het boek uh, wel leesbaar bleef en te volgen. Gebleven. En uh, het is wel zo dat ik tamelijk veel figuren opvoer in het boek. Uh, als, als, ja, ik heb dus ook veel romans geschreven. Als romanschrijver had ik bijvoorbeeld twee of drie figuren gekozen. Niet, uh, ja. En in het boek spelen wel twintig mensen een zeer belangrijke rol. Waarom? Om, om te laten zien hoe, hoe functioneert nou zo'n dorpssamenleving tijdens een bezetting. Of meer, hoe functioneert een samenleving tijdens een bezetting. En dan, dan blijkt dus dat het. Ja, de mensen moesten smorgens, smiddags en s'avonds... moesten ze keuzes maken achter elkaar. De mannen, de vrouwen. Doe ik mee aan de zwarthandel bijvoorbeeld? Nee, dat is, dat is, dat is slecht. Maar als je dan moeder bent en je hebt twaalf kinderen... de gezinnen waren heel groot op het platteland. En die kinderen zitten s'avonds aan tafel. Mama, honger. Wat doe je dan? Hè? Blijf je dan? En, dus ja, en ga je dan een beetje zoemelen? Of ga je dan heel erg zoemelen? Uh, dus de, het, het bleek dat... Toen ik bezig was met dit onderzoek, dat die bezetting is ongelooflijk veel gecompliceerder geweest dan we denken. Bij hmm. na oorlogse generatie. Okay. Het was heel erg moeilijk om die oorlog door te komen. Voor mannen, voor vrouwen. Uh, het was werkelijk iedere, iedere uh, uur moest je ja, opletten, uh, beslissingen nemen. Allemaal na te lezen in de vergelding van Jan Brokken. Die is hier omdat deze week... of binnenkort de NS-publieksprijs wordt uitgereikt. Morgen is de gast Simone van de Vlucht. We gaan nog een keer luisteren naar muziek van Martine Bond. Martine, welk nummer ga je voor ons spelen? Heartbeat. Heartbeat sky high, tell you that I'm gonna fly Peaceful, weightless rainbows watch me passing by Up in the air, there's no need to hurry Wind through my hair, no time to worry And oh, oh, I'm falling through the clouds Oh, I'm shouting out loud Up in the air, there's no time for sorrow Just here and now, no fears for tomorrow High, jump, sky, dive, you won't stop me, I'm alive Fearless, headstrong, knowing that I will survive Up in the air, there's no need to hurry Wind through my head, no time to worry And oh Don't wait any longer, let me be yours. Together we're stronger, up down high low, watch me flying here I go. Take my hand and where we go, no know one knows. Up in the air there's no need to hurry. Wind through my hair, no time to worry. And oh, oh I'm up here in the sky. You are making me fly up in the air. There's no time for sorrow, just here and now. No fears for tomorrow. Bright day, sunshine, tell you that I'm feeling fine. No doubt, blessed, you will be forever mine. Up in the air, there's no need to hurry. Wind through my hair, no time to worry. And oh Martine Bond met Heartbeat. Dankjewel. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Ja, Jeroen Thijs, je wilt het met ons hierover hebben. Krijn, paprika, tijm, noflook, en natuurlijk de meelworm. Insecten eten. Er zitten insecten in me eten. Ja, correct. is een uh, salade residence. Ontzettend voedzaam, lekker roken. Echt niet. Ik ga geen larven eten. Hier zitten ze insecten in verwerkt. In de roze koeken. Maar ook hier, in de Smarties. Nou, ik zal het nog erger maken. We eten ze misschien wel dagelijks. We eten ze misschien wel dagelijks. Pindakaas. Dus de pindas zitten ze. In sappen. Gebakken. Rekels. Gebakken aan en tempura beslaan. Meelwormen, kies. Supergoed voor je brein. Maar zijn die meelwormen? Je ja, gaat ze vreten ook, Krenk. Ja. Zo. Nou, dat lekker was een mooi ja. Insecten dus, want de provincie ja. Brabant die krijgt een internationaal insectencentrum voor ja. eetbare insecten. Ja, Wat gaan Klopt. ze dat doen? Wat ze daar gaan doen. Ja. ja, ze proberen de boel op te stoten in de vaart der volkeren. Welke boel? Um, insectenboel. Het, eten, het kweken en uh, verkopen van insecten. Dat heeft uiteraard de toekomst. Anders begin je niet in zo'n centrum. Maar het. het, het ja. Ik ben een beetje cynisch, maar daar zit wel wat in. Insecten hebben een, een enorme goede conversie, noemen ze dat. Dat betekent dat ze hun voer, de wijze waarop ze hun voer op, omzetten in vlees is één op één. Dus, en ze eten afval en ze zijn heel goed om vissen mee te kweken. Dus wat dat betreft zit er wel wat in. Alleen, ja, het zijn nu nog een paar boeren in, in Brabant... en een paar, en geloof ik ook in Flevoland, in Flevoland, die dat doen... En ze willen er meer en ze willen dat het door heel Europa en de wereld gaan verkopen. Oké, okay, oh, is wat voor pal dan? Heel Europa? Ja, precies. Ja, nou, ik ook. Maar ze zijn nog in de studiefase hoor. Maar er zit oh. bijvoorbeeld ook Wageningen Universiteit, die is ook betrokken bij het ja. onderzoek. En uh, dat is vooral van hoe krijg je heel veel kilo's of tonnen eigenlijk. Proteïnen. Ja, proteïnen. Ja, ja. Nou, ja dat ja, ja. eet je zelf? jezelf? Ja. insecten? Ja, ja. Welke? lekker. Ik vind sprinkken het lekkerst. Die heb je daar ook staan Ja, In dit bakje. zijn de gedroogde. Die kun je bij de gro groothanden kopen. Ik had ook uh, verse meegenomen. Ja, volgens mij komen die eraan. Daar komt een, daar komt een, uh, ah, een kijk. schaaltje aan met verse springhalen. Ja. Kijk eens aan. Ja, het is Vertel ja, ja, eens. Nou, Wie wil ik... beginnen? <laughs> <laughs> ik, wat erin zit. Uh, dat zijn de verse. En, en deze zijn de gedroogden. Dus, uh... Nou, Paul Paltang, ja, wow. die doet het. Die ja. moet nog campagne voeren. Met kop en al. Ja, dit is het begin van de campagne. Ja. Ja. Ja, is, in feite, het, is dat, Paul? Ja, lekker. Waar ja. smaakt het naar? Kijken ja, maar of ik dit een in de oorlog zou even Jan Brokken was <laughs> een oplossing voor de oorlog. Het zijn uh, geleed poten, hè dus het is ja. eigenlijk familie van uh, de garnaal. En ja. daar smaakt ze ook een maar beetje maar naar. Zijn bakken, of, uh, Deze zijn gefrituurd, ja. Deze zijn gefrituurd. ja. ja Jan Brokken? Ja, heerlijk. Ja, ja. dit ja, is echt... Uh, iedereen maar kijkt naar Wij kan ernaar, niet eten, eten en uh, praten tegelijk. Maar, uh. Ik heb... Uh, oh, sorry. Ah, oh, <lacht> nee. ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> nee. maar, het schijnt heel voedzaam te zijn. Het is, is het, het, heel goed eiwit. Er zit bijna geen vet in, of geen vet zelfs. Okay. Uh, het centrum, ik sprak met de woordvoerster... die was net terug uit Kenia. Daar zijn ze, ik geloof, 400 fabrieken of kwekerijen... aan het opzetten voor insecten. Maar daar zijn ze eigenlijk veel verbaasd over... dat je het kunt kweken. En niet dat je ze eet, want dat is gewoon in Afrika. Er zijn wel veel restaurants die ze op het menu... Bestaan? ik ken er één, euh, maar euh, hè, daar wordt ook door stoere mannen wordt dan wel gevraagd om met voorgerechte gebakken sprinkhaan en dan heb je het wel gehad ongeveer. Um, dus well, ja. nog niet echt. Het is echt nog helemaal in het beginstadium. Ja, nou ze proberen. Wageningen Universiteit zit er al jaren achteraan, zeker een tiental jaar, om uh, het ook in restaurants en zo op de kaart te krijgen. Maar uh, het schiet niet op. hè? mensen kijken naar. De, ja, als je alsjeblieft moet gaan eten, omdat dat een ideale. Ja, Voordeel dat jij ja, ook niks genomen, geloof ik. Hè? Ik heb niks genomen. Want nee. ik, ik wil nog even gewoon lunchen voordat ik anders. <lacht> maar je wilt niet zeggen, sorry. Je mag uh, nou ja, nemen. kijk, als je, als je mensen aan iets, uh, uh, iets anders wilt laten eten... moet je ze vooral in die landen waar het gebruikelijk is... een vakantie mm. laten gaan of zo. Of restaurants uit die landen ja. hierheen komen. Want ja. als je, je gaat echt geen andere dingen... je gaat geen andere eetcultuur creëren... omdat de Universiteit van Wageningen zegt... dat je zo fijn uh, proteïnen uh, ja, het, uit uh, springkamer ja, Het is ook het kwestie het van aanbod natuurlijk. Maar het eetpatroon is het toch enorm, enorm veranderd. Vroeger hadden we boeren komen met stamppot en worst. En tegenwoordig gaan in alle gerechten knoflooken. Dat kreeg ik thuis. voor. Ja, dus komt, het eetpatroon nee, is toch enorm dat veranderd dat in. Maar sluit te gaan op wat ik net zei. Ja. Dat komt omdat wij naar landen gaan waar men knoflook eet. En omdat ze dan de zonsondergang daar mooi vinden in eigen ja. land. En dat associëren ze met die knoflook. Nou ja. Dus en of mensen uit die knoflooklanden komen hierheen. Ja, we hebben natuurlijk de, onze koloniale traditie, die ertoe geleid heeft dat, dat de Indische keuken beter genuttig gaan worden in Den Haag ja. dan in Jakarta, ja. zullen we zeggen. Ja. Uh, dus dat kun je, ja. dat is een soort dat, natuurlijke maar nee, van dat, verleiding. Dus dus moeten er moeten heel tegen. veel Afrikanen hier naartoe komen. Maar dat is ah, iets anders eigenlijk. dan dat, je, dat de universiteit zegt: van ja, jij zult dit eten, want dit nee, is een voor nee, jou. Zo doen van, ze van, dat ja, natuurlijk ja. ook niet. Maar ik denk ja, dat het maar, aanbod het ja, ook de vraag schept. Ik heb een tijdje Afrika gewoond en springhanenplagen waren daar afschuwelijk. En nu gaan ze springhanen kweken. Ja. Ja, is, is, is het mogelijk om sprinkhanen met die plagen te vangen? ofzo? Dat, heeft, geen, nee. ja, dat is dubbel nut. Dat is, <laughs> ja. dat is, niet, niet, niet, dat is niet gecontroleerd, natuurlijk. Zo'n ja. zo plaag uh, ontstaat en uh, die, die gaat weer weg. Nee, het is dan al een het wel gecontroleerd gebeurd. Ja, ja. we, ja. we gaan er wat bij drinken, want er staan ja. uh, vier bokbiertjes op tafel. Nee, twee. Oh, twee. Ik, twee. Zie Sorry, vier, vier ik zie staan. vier Ja, er staan vier flessen, maar er zijn maar twee bokbieren. Het bokbier is een oorspronkelijk Duitse bier. Uh, dat is in Nederland uh, naar Nederland uh, gekomen. Nederlanders zijn er erg dol op geworden. En die hebben iets heel eigenaardigs mee gedaan. Die hebben een ander soort gisteren gedaan. Bokbier was eigenlijk. Uh, in, in, in bier heb je het laagbrouwe uh, laag laag, uh, gist dat naar de bodem zakt. En je hebt gist dat bovenop drijft. En oorspronkelijk was het bokbier. Dat heb ik hier. Um, het komt uit Eindbek. Um, en dat was een laag. Het zat gisteren dat naar beneden zakte. En de Nederlanders hebben er bier van gemaakt wat gaat drijven. En die hebben er een soort zoete soep van gemaakt. Laat ik het maar zeggen, ik ben niet erg dol op het Nederlandse bokbier. Maar het is, het is wel heel populair. Er zijn ja, ook eh, festivals. Ja. Verslaggever Reinhard Meijer die vroeg zich af waarom het drankje steeds populairder wordt. En die ging op onderzoek uit op het bokbierfestival in Zwolle. Maak je eigenlijk altijd gelijk een fout? Bokbier en dat is geen pils. We hebben tien barretjes. Verre barretjes staan twee bokbieren. Dus we hebben hier buiten twintig verschillende bokbieren. De bokbier kijk ik ook altijd wel weer naar uit. Op het moment dat de bokbier geïntroduceerd wordt, trek ik als eerste mijn kruipruimte open. En daar staan bokbiertjes in van vorig jaar, het jaar ervoor en het jaar daarvoor. Daar kijk ik naar uit. Dan wordt het alleen maar lekker. Nou zie ik hier een klapblokje op tafel liggen. Nou, ik schrijf voor mezelf wat notities over de bieren die ik proef. vind vond het ook heel leuk om per jaar te vergelijken. Hè? Je bent best wel een jonge vent. Is het niet een beetje een oude Nee, dat dacht ik niet, nee. We hebben daar dubbel gerecht. We hadden net een vrij neutraal. Dit is met een bittere afdronk. We hebben ook hele zoetes. Welke is dat van die hoeken? Ossebok. Ossebok. Dat was een goede. Nou, ik geef ze altijd een, al een cijfer, maar deze die heeft voor mij een 7,5. Deze heeft wat meer hoptonen, De windbuur van 7 granenbokbier bokbier, lampbok van Ramses. Een heel kruiderige smaak. Waarom is dat nou zo'n speciaal biertje? Ik denk de hele sfeer eromheen. Hè? Het wordt wat donkerder. Nou. Dit maakt het weer een beetje goed. Dan moet je er hooguit één of twee van drinken. Dan is het ook leuk geweest. Ja, eigenlijk wel. U leuk niet elke dag aan zo'n flesje? Nee, wijn. Maar incidenteel een bokbiertje, dat gaat er dus al in. Het gaat er goed in. Een houtgerijpte rookdubbelbal. Dat doe je in je mond. Draad je even 10 seconden over je tong heen en weer wel. Dan dus slik je hem door. En je ademt door je neus uit. Even door de neus uit ademen. Nu, nu, nu. Goed overkomen. Drink niet fijn af. Ja, er zitten hier een paar mensen ontzettend spring aan, aan de binnen te werken. Ja, dit is een ja. smaakt. Waarom <sweilig. lacht> de wonderen, jong thuis? die zit gewoon moet praten. Oh, sorry. Ja. Je had vier, veel, vier flesjes bij ja. Ja. Wat, wat, wat, wat heb je dan Eén meegebracht? Kijken, is zijn de, dit is het oorspronkelijke bokbier. Einbecker. mai bok. Uit Duitsland, zei je? Uit Duitsland. Bokbier is seizoensbier. Uit Herfst vond... vooral, hè? Ja, en, en voorjaar. Het, het wordt gebrouwen in koude tijden. Dan zou je zeggen de winter. Ja, precies. Dat laaggistende bier... dat kan alleen gegist worden op, bij temperaturen van tussen de 4 en de 12 graden. In de herfst dus. Vandaar dat je herfstbok hebt. En in de winter heb je, maken ze de het meibok. Moet een poosje liggen en dan kun je de meibok drinken. Maar uh, in Nederland kan het het hele jaar door. omdat Het, het is altijd ook... koud hier. Nee, nee juist niet. Nee, want in oh, juist Nederland niet. maken ze juist dat, hoog, uh, de, de, de, dat hooggistende bier. En daar hebben ze de... Maar ik dacht, ik neem de origineel mee. Dat vind ik wel eens mooi. En deze fles is uh, van wilde gist. Ik weet niet, uh, normaal een brouwer die koopt een zak gist... en strooit wat bij zijn, uh, bij zijn mout bij zijn, en zijn bier en dan gist het. Ja, de, de mannen zitten nog niet veel lekker te kijken, geloof ik, of wel? Ligt uh, aan het thuisstip. Ligt aan het thuisstip. Even de warmheid tussen mijn tanden aan <laughs> ja, ja, ja. We trekken het zo even dan, open over thuis. Het maar, maar dit is dus een, een bier van gist dat... Gewoon Je hebt nog tien de... seconden om die andere twee flesjes oh, te noemen. Nee, dit zijn die twee, twee bokbieren en dit is een vrouwenbier. Een vrouwenbier. Die ja, is met wel weinig smaak, ja precies. Okay. Met weinig smaak? Nou, dat ja. hoef ik niet. Dan ne nee. Geef mij maar een spring aan dan. Dat is goed. Nee. Zometeen vragen we ons af of uh, Sven Kramer te verslaan is. De schaasers van de Bamploeg, Bob de Jong en Jorrit Bergsma... zijn er in ieder geval van overtuigd. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl WK kwalificatievoetbal op Radio 1. Vrijdag om half negen. Het eerste goal, het is Van Persie met het eerste goal. Nederland, Hongarije. Schoten en goal. Het doelpunt van het Nederlands elftal. En nog eens langs de lijn. Vrijdag om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Giel zegt ja.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 Ja, dat ben ik. Als enige werknemer van dat bedrijf. Nee, dat ben ik ook. Dat kan een mooi voordeel opleveren. Want met het ZZP-voordeelplan van Toyota... heeft u met een Prius Plug-in Hybrid privé geen bijtelling... terwijl uw bedrijf belastingvoordeel krijgt. Waardoor u al een Prius Plug-in Hybrid rijdt vanaf 8.735 euro. Het kan echt met het ZZP-voordeelplan van Toyota. Kijk op autovoordezaak.nl. Het is tijd voor een auto voor de zaak. Wij laten geen dure folders en catalogie drukken. Daarom betaalt u zo weinig. MKB kantoorartikelen.nl